Ik geef als eerst het woord aan de heer Boerstra. Dank u wel, voorzitter. Uh, Lee uh, vertegenwoordigt de verwerkende schakel in de, in de agrofoodketen. Dus wij zitten tussen de primaire sector en, de, en de, uh, de, de supermarkten in, om het heel kort samen te vatten. Uh, supermarkten zijn voor ons de belangrijkste afnemer. Dat uh, betekent in de praktijk dat, dus, dat de supermarkten vaak, vaak, vaak 60, 70 tot soms wel 90, 100 procent uh, uh, de... de, de afnemers zijn van onze leden. Afgelopen tien, zelfs twintig jaar, denk ik, is het supermarktkanaal sterk geconcentreerd. Dat is een trend niet alleen in Nederland, maar in Nederland is het dan zo dat de eerste drie inkopende partijen een gezamenlijk marktaandeel hebben van ongeveer 85%. Uh, die concentratie aan afnemerszijde is... Uh, uh, uh, is één factor die heeft geleid tot, tot, tot, tot zeer scherpe onderlinge concurrentie. Dus ik bedoel concurrentie tussen de, tussen de afnemers. Uh, maar daarnaast hebben we sinds de jaren 2007-2008 ook te maken met hele scherpe prijsstijgingen op de grondstoffenmarkten. Dus uh, dat betekent dat, uh, dat, dat, dat, dat onze leden een beetje uh, in de squeeze zitten vanuit het eind en het begin van de keten. En dat heeft ook geholpen, denk ik, om die hele issue in die jaren zo scherp op de agenda te zetten, ook in Europa. Principieel lijkt dat wij al even zeggen, hebben wij geen enkele moeite met concentratie of harde concurrentie, marktwerking en alles wat erbij hoort. Um, tegelijkertijd zien we dat de druk op de inkopende partijen uh, zodanig groot is dat die druk op de een of andere manier een uitweg moet vinden. En dat gaat dan terug uh, de keten in en komt bij onze leden en zelfs bij de uh, uh, boeren uh, terecht. En dan praten we over oneerlijke handelspraktijken. Het is geen uniek Nederlands verschijnsel, dat kan niet genoeg benadrukt worden. En wat ik ook zou willen benadrukken, het is absoluut niet iets wat in de agrofood alleen speelt. Vaak wordt de agrofood eruit gelicht. Ik sprak vanochtend nog met een collega in transport en logistiek. Er loopt nog een pilot in mode en textiel. We hebben het over doe-het-zelf, we hebben het over garagebedrijven. Het speelt op allerlei vlakken en het zou niet terecht zijn om dit als een soort agrofood issue te behandelen, want dat is het niet. Uh, wat oneerlijke handelspraktijken zijn, dat is denk ik uh, genoegzaam duidelijk. Uh, uh, aan de ene kant gaat het soms om hele clear-cut cases van er is een overeenkomst en die wordt, die wordt opengebroken of die werd eenzijdig bijgesteld. Aan de andere kant gaat het om moeilijk, moeilijker definieerbare zaken, zoals ongelijke risicoverdeling, onredelijke boeteregelingen... Uh, uh, ja ...redelijke termijn, wat is redelijk... Hè? ...dus het zit vaak in die, in, in die wat moeilijke definieerbare uh, categorieën. Duidelijk is dat het met name middelgroot en kleinere partijen zijn... ...die daar uh, ja, moeilijk uh, uh, weerstand tegen kunnen bieden. Uh, nou, dat het een, een, een, een hot issue is in Nederland, andere landen... ...en ook bij de Europese Commissie is ook in het voorgaande uur... Uh, uh, ...uitgebreid aan bod... Uh, gekomen. Er is ook veel gesproken over de Nederlandse pilot... waar wij als FNLI in deelnemen. Uh, naast ons uh, de supermarkten en ook LTO Nederland. Daar is geen twijfel over dat die daarin meedoen. Mag ik uw vragen uh, ja. af te ronden? Ja. Um, ik zal verder dan niet ingaan over dat hele supply chain initiatief. Er is veel over te zeggen nog. Ook in aanvulling wat daar het vorige uur uh, op uh, gezegd uh, is... Um, ik denk dat wij uh, toch positief, voorzichtig positief moeten zijn over de ontwikkelingen die in Europa en in Nederland uh, uh, spelen. Um, wij, wij rekenen erop dat er toch uh, ruimte is voor verbetering. Ik zou ook willen zeggen van dat, we, dat we toch enigszins uh, ja, kritisch of niet al te optimistisch moeten zijn om de zaken waar het om gaat... om die via codificering in een wet op te lossen. Ja, dat, dat, daar zijn wij toch beperkt uh, uh, uh, uh, optimistisch over de haalbaarheid daarvan. En vandaar dat wij toch die, die, die, die vrijwillige aanpak van harte ondersteunen. Laat ik het daarbij houden. Dank u wel. Meneer Van der Lans. Ik ben Wim van der Lans, paprika-teler in Made. het hele punt Paprika's. Uh, Aangesloten bij Sweetpoint om wat iets meer aanbod te krijgen in de, in de markt. Ik heb niet zo'n lange introductie als mijn voorganger. Het enige wat ik eh, graag wil aankaarten is: we hebben één Europa, dat is één markt voor, eh, voor groentes, maar we hebben allemaal vers, verschillende spelregels. Dus verschillende uitgangspunten. Ieder land heeft eh, andere subsidies, andere energiebijdragen naar bedrijven toe. Of Ondersteuningen. We ik uh, uh... ja, het bij laten. Mevrouw Geshuizen die. Voorzitter, omdat het thema vandaag zo duidelijk inkoopmacht uh, is. Kunt u misschien iets vertellen over in relatie tot dat thema? Voor, voor wat betreft uw opmerking: over van het is in ieder Europees land is het anders geregeld? Want ik neem aan dat u dan ook daarmee doelt op uh, de regels rond inkoopmacht en over wat wel en niet mag, bij, mag gedaan worden door afnemers? Als er bij mij ingekocht wordt, heb ik een bepaalde prijs nodig, een kostprijs. En als die in het buitenland lager is, dan gaan wij hem altijd uh, uh, verliezen. Als er een buitenlandse leverancier is die voor minder levert... Hetzelfde product dan levert, dan, ja. dan hebben we andere uitgangspunten. Dank u wel, de heer Rijmakers. Dank u wel, voorzitter. Um, ik hou het uh, ietsje langer dan mijn voorganger en ietsje korter dan uh, de eerste spreker. Um, op het moment dat mij uh, uh, hele indringende vragen gesteld worden over het standpunt van LTO als het gaat over de totale keten, dan uh, moet ik deels in gebreken blijven. Ik ben op hoofdlijnen daar wel mee bekend, maar benader het vooral vanuit uh, de boonkwekerij. Um, als we gaan kijken naar uh, LTO en we gaan kijken naar de afzet, dan uh, zijn er bijna allemaal leden die een gezinsbedrijf hebben. Dus uh, u moet zich voorstellen uh, MKB en uh, gewone gezinsbedrijven. Een deel daarvan levert aan uh, coöperaties, waar ze vaak zelf lid van zijn en daar ook enige bescherming van dienen te genieten. Er zijn ook ondernemers die vrij op de markt uh, opereren. En binnen de boomkwekerij is dat, uh, geldt dat voor bijna alle, bronkwe alle ondernemers. Uh, voorheen was het zo dat er vaak groothandel tussen zat. En uh, de kweker en de groothandel en de brancheorganisaties maakten daar afspraken over. En dat was uh, redelijk te regelen. En dat werd vaak met arbitrage werd dat opgelost. Maar dat was binnenland. Op dit moment is het zo dat met name de afzet van boomkwekerijproducten meer en meer langs de lijn lopen van grote winkelketens en bouwmarkten. En daarmee komen wij eigenlijk meteen als individuele ondernemers... in het krachtenveld terecht van die grote inkoop. Ik heb u qua informatie een paar zaken toegestuurd... waarbij ik een paar voorbeelden eruit gelegd heb om aan te geven... wat voor... Zaken wij zoal tegenkomen, wat, wat er gewoon concreet in uh, contracten staat, variërend van uh, de afnemer hoeft zich nergens aan te houden. En uh, de klant die heeft één recht en dat is een verlaging van de prijs en voor de verder rest niks. Um, en dat is ook gewoon op de website te vinden van die bedrijven. Dus als we het hebben over een, een, een eerlijke uh, of een level playing field, dan is dat absoluut niet aanwezig. Um, als we dan gaan kijken naar uh, hoe hebben wij dat binnen de boonkwekerij geprobeerd op te lossen... of althans een draai aan te geven... Uh, datgene wat er in de boonkwekerij gebeurt zou best kunnen passen in uh, wat de hoofdlijnen... Een, een, een eerlijke handel en een maatschappelijk verantwoord ondernemen met elkaar uh, in zou moeten houden. Of dat dat vrijwillig uh, gaat gebeuren, daar heb ik mijn vraagtekens bij... maar dat geldt niet voor de totale uh, LTO-organisatie... Um, wat voor ons wel heel belangrijk is... is als er iets uh, in de benen gezet wordt... dat uh, wij niet meteen naar een rechter toe hoeven... maar dat er bijvoorbeeld Europees een goede uh, arbitrage is. Voor LTO geldt dat nog wat groter. Mijn buurman die zei het al. Op het moment dat wij uh, wat moeilijke eisen gaan stellen... bij een afnemer, bijvoorbeeld in Duitsland of in Frankrijk... gaat hij uh, het gewoon de vraag verleggen naar een ander productiegebied en zijn wij gewoon de handel en de markt kwijt. Als we het hebben over anonimiteit, dan is het zo dat op het moment dat de leverancier zijn mond open durft te doen, hij ook meteen degene is die op de zwarte lijst staat en die ook gewoon niet meer hoeft te leveren. Sterker nog, er staat op een gegeven moment geheimhoudingsplicht in. En men wordt zelfs gedreigd met een claim op het moment dat men collega's waarschuwt voor dergelijke praktijken. Nou, dat is een beetje waar we op dit moment in zitten. Uh, een, een, een Toch redelijk een claimcultuur. En wij hebben geprobeerd om daar een uh, draai aan te geven... door uh, handelsvoorwaarden te, te uh, maken... die een evenwichtiger beeld geven... en die aan onze leden uit te reiken uh, met de mededeling van probeer in ieder geval... hier zoveel mogelijk van overeind te houden... op het moment dat je die handtekening zet en die order levert. Want beter om een order niet te hebben op het moment dat uh, de risico's te groot zijn, dan dat die uh, wel geaccepteerd wordt en uiteindelijk tot een grote uh, claim leidt. Dan wil ik het even bij laten. Hartelijk dank voor uw introducties. Ik geef uh, mevrouw Gesthuis en daarna de andere collega's de gelegenheid uh, tot het stellen van een, uh, van een vraag. En dan uh, als we tijd over hebben, uh, kunnen we nog een tweede ronde doen. Dan wordt het lastig, uh, voorzitter. Um, ja, ja, ja, ik zou toch, uh, het dan toch wat breder willen trekken, inderdaad. Ik had namelijk eigenlijk aan meneer van der Lans willen vragen... waarmee wordt u nou zoal geconfronteerd? Maar ik kan me voorstellen dat een belangrijk gedeelte van dat antwoord al is gegeven... Ook, uh, nou ja, in, in de risico's die door meneer Rijmaker zijn uh, uh, geschetst. En dan zou ik, zou ik aan de LTO willen vragen. Uh, ik hoor begrijp van Liese zeggen van... we zijn toch groot voorstander van zelfregulering. Uh, en wij zijn ook positief, hè, zo vat ik het goed samen. Voor alsnog bent u positief over wat er, uh, wat er aan de horizon gloort? Voor zover zich dat al heeft afgetekend. Bent u ook positief? Denkt u ook dat we, dat we op de goede weg zijn? Dat we een goed, goede weg zijn ingestaan. En ik denk dat u moet wachten met het geven van antwoord totdat de voorzitter u daartoe nou het woord geeft. Ja, dank. Ja, gedachtig het gesprek wat wij straks uh, gehad hebben met de vorige twee uh, sprekers. Heb ik toch wel de vraag aan Evan en Lee. Uh, u, u, u straalt uit dat u nog wel positief bent over het systeem wat in Nederland gaat draaien. Um, maar zou u ook um, ons dan eens kunnen vertellen hoe u ziet hoe het zou kunnen gaan draaien en hoe het gaat draaien? Um, want ik, ik, ik signaleer wel dat de aanmeldingen niet stormlopen. En daar hebben ze wel zes maanden de tijd voor, dat snap ik. Maar um, um, het, gebeurt, het gebeurt dus niet. Of u daar wat meer um, uitleg over zou kunnen geven. En um, ja, ik moet één vraag stellen, dus daar even bij laten, mevrouw Vos. Dank u wel. Ik heb een vraag aan de heer Rijmakers. Um, nou, u schetst een aantal uh, uh, problemen heel uh, beeldend over hoe dat dan gaat met die contracten. Um, een paar vragen. Hoeveel um, uh, Gaan er nu ook echt boomkwekers failliet door de praktijk? Gewoon even een beetje een inzicht hebben in het, uh, de grootte van het probleem. En u heeft nu een soort van afspraken, of tenminste uh, een, een, een advies gegeven aan de boomkwekers. Hoeveel van de boomkwekers zijn lid? En bent u niet bang dat de ACM op een gegeven moment gaat optreden omdat het een soort van CAO is, een kartelafspraak? Dank u wel. De heer Verhoeven. Uh, ik heb ook een vraag aan de FNLI. Uh, er zijn allerlei verschillende vormen van inkoopmacht of machtsverhoudingen in de keten, zo u wilt. Uh, onder andere ook verkoop met verlies, verkoop onder de kostprijs. Denkt u dat op dat soort punten waar toch ook al jaren over gesproken wordt uh, een gedragscode echt helpt? Uh, anders gezegd, waarom, waarom kun je aan de ene kant constateren dat dit al heel lang speelt en nog steeds niet opgelost is... en aan de andere kant toch zoveel vertrouwen hebben in, een, in de redelijkheid van de partij onderling? Dank. Dan had ik zelf nog een vraag aan de heer Van der Lans. Um, ik, ik was benieuwd of u mij en de collega's um, uh, wat ervaringen kunt vertellen vanuit uh, het verleden die u heeft met, uh, met inkopers of situaties of collega's uh, die u heeft horen vertellen over wat zij hebben ervaren uh, in, bij de inkoop van het product wat u maakt. En wat uw ervaringen zijn met, in pogingen om te komen tot samenwerking met andere uh, uh, telers. Dan geef ik als eerste het woord aan de heer Rijmakers. En dan daarna de heer Van der Lans en daarna de heer Boerstra. Um, voorzitter, wat betreft uh, de eerste vraag um, of ik positief ben uh, uh, over een, uh, een vrijwilligheid. Um, er is een uh, EMI, de overheid... Uh, uh, EMVI, Economisch Meest Verdelige Inschrijving, um, dat is een van de voorbeelden die aan zich qua regelgeving en systematiek goed werkt. Er zit alleen één uh, groot probleem aan en dat is dat bij de overheid op dit moment, uh, als het gaat over kwaliteitscontrole, dus wat er uiteindelijk geleverd wordt, en ik heb het nu even specifiek over de boomkwekerij. En het eind geleverd wordt... vaak niet overeenkomt met wat er in het contract afgesproken is. Uh, en dan toch weer voor de laagste prijs gekozen wordt. Um, daar zit het vooral in de kwaliteit. Dus, Bedoelt u de kwaliteit van de producten? die Van de producten die geleverd worden... en vervolgens uh, door de eindafnemer uh, niet goed beoordeeld worden om, kunnen worden... omdat die kennis niet meer aanwezig is. Ja, ja. Dus het systeem aan zich zou goed kunnen werken... Waren het niet dat aan het eind er toch nog weer iets misgaat? Um, willen wij graag komen tot vrijwilligheid, heel graag, uh, als het zou kunnen op die manier, dan is dat gewoon de beste oplossing. Maar of dat uiteindelijk gaat lukken met hele grote ketens, uh, uh, waarvan de Aldi's en de Lidl's en uh, uh, de Tesco's van deze wereld, um, dat is de vraag. En dat is wel het speelveld waarbinnen we uh, werken. Um, wat betreft de vraag van mevrouw Vos, um, gaan er boomkwekers failliet? Uh, ja, er zijn een paar voorbeelden van. Maar er zijn veel meer voorbeelden van boomkwekers die op een gegeven moment zeggen van... Um, ...dan doe ik niet meer mee. Uh, dan maar niet zo'n groot bedrijf. Dan blijf ik maar wat kleiner. Ik wil dat gezinsbedrijf houden. Ik wil uh, grip houden op de situatie. Uh, die bedrijven die er wel in meegaan zijn vaak bv-constructies waarbij als ze een grote schadeclaim krijgen ook meteen het hele bedrijf van de aardbodem verdwenen is, maar vaak uh, de productie uiteindelijk wel doorgaat. Dus het antwoord erop is ja. Um, hoeveel boonkwekers vertegenwoordigen wij en uh, gebruiken uh, die handelsvoorwaarden? Wij vertegenwoordigen ongeveer 60% van de boonkwekerij in Nederland, daarmee ongeveer 75% van de totale uh, afzet. Maar als we dan gaan kijken naar de uh, afzet... voor met name uh, grote ketens... dan is dat daar maar weer 25, 30 procent van. Van dat geheel. En uh, gebruiken die allemaal die handelsvoorwaarden. Het is uh, vooral een bewustwordingstraject. De kleine leverancier bewust maken... van het feit dat hij risico's neemt... die groter zijn dan zijn bedrijf en zijn gezin kunnen dragen. En van daaruit hopelijk tot een systematiek komen waarbij we kunnen laten zien... dat we in de keten uh, met die supermarkten meer waarde kunnen leveren... door goede afspraken te maken en op elkaar aan te sluiten... dan om alleen de systematiek van uitknijpen uh, te volgen. Hartelijk dank. Meneer Van der Land. Op uw vraag van uh, wat mijn ervaring met inkopers... Uh, is, alle supermarkten hebben verschillende inkopers... die allemaal voor hun de producten proberen in te kopen. Dat zijn er uh, van uh, minimaal drie tot maximaal tien. Die komen bij ons met een... Uh, een, een, een of tenminste, wij doen een bieding voor een, voor een prijs naar hen toe. En dan gaan we maar afwachten of dat de goede prijs is. Want anders gaat de buurman of de andere inkoper weer bellen naar ons. Van, het, wordt, het is hem niet geworden. Dan komt de volgende inkoper... Dus de prijs is alleen naar beneden toe. Die gaat dan nooit omhoog. De supermarkt speelt heel, dat heel slim met verschillende leveranciers. Die het mogen leveren aan de supermarkt. Dus Albert Heijn bijvoorbeeld die stuurt tien inkopers. Die dus. De eerste begint voor een tientje, dan wordt het 9 euro. En die. Het reeksje van Albert Heijn inkomens praat de prijs naar beneden. Is dat wat er gebeurt? Nee, ik neem een ander Ik neem gewoon een supermarkt. Die heeft vijf leveranciers die mogen leveren aan de supermarkt die moeten dat product leveren die gaan bij de telers uh, of bij de coöperaties een prijs uh, vragen en dan is het de goedkoopste mag leveren dus de partij die niet levert zit met het product over dus dan komt de volgende partij of een andere koper en dan zie je alleen de prijs maar verder afzakken ja, alleen als ik spreek voor de groenteteelt bij mijn ja dat is gaan dramatisch. De heer Verhoeven. Meneer, u hield een korte inleiding om het zo maar te zeggen. Ja, ja. En u bent nu in de Tweede Kamer, u heeft een duidelijk probleem op tafel gegooid. Maar welke oplossing zou u dan zien? Uh, wij zitten, ikzelf ben bij een coöperatie aangesloten. Wij mogen niet met uh, eindafnemers gaan praten. Dus uh, wat wij uh, in overweging nemen is uit de coöperatie te stappen en direct naar de supermarkten toe. Om de handel over te slaan. Dus rechtstreeks rechts leveren. En u verwacht dat dat voor u betere prijzen oplevert dan gezamenlijk... Die super, wat wij, als ik specifiek voor ons product praat, wij hebben een verhaal bij ons product over de puntpaprika. De inkopers weten of de supermarkt weet ook niet wat voor producten ze kopen. Geen affiniteit, denk ik, met groentes of met, met, met, met fruit. De kennis is er niet hoe een product wat, ja, wat er in zit, hoe die gegeten moet worden. En wij hebben dat denk ik wel. En dat willen we gaan, gaan, gaan brengen bij de supermarkt. Coöperatie, hè? Dat is helemaal hot en In, in uh, uh, Wij denken altijd dat als je dus gaat samenwerken in een coöperatie... dat je dus beter kan onderhandelen. Maar dat gebeurt dus niet. Richting U, de, de, de product, grote afnemer. Als ik, als ik specifiek voor mij praat... ik, ik heb een heel klein product. En, dat tele, en de, bij een coöperatie is het vooral de, de massaproductie. De kokoma's, de tomaten in bulk. En met een nice product is dat niet mogelijk. Dat is onze ervaring. Dus tot slot... En, uh, uh, uh, uh, uh, u bent een beter ondernemer dan ik ooit zal zijn. Uh, waarom gaat u niet direct naar de consument toe? Dat mogen wij niet. Van de coöperatie? Als u daar uitstapt. Oké, okay, dus daar zijn we niet mee bezig. Maar dat, als je bij een coöperatie zit, dat is ook met GMO-regels te maken, heb je allemaal leveringsplichten voor zoveel jaar, dus je tijd moet je uitdienen. Nou, ik zie het voor me, voorzitter, zonder dat we nu van mijn kant, dat ik uit Zeeland kom en dat je daar gewoon uh, allerlei boerderijen hebt die gewoon producten hebben die je gewoon kunt kopen als in een winkel. En dat loopt heel goed naarmate het product beter is. Je kunt natuurlijk altijd een verkoopkanaal opstarten. Hartelijk dank. Dan geef ik nu het woord aan de heer Boerscha. Dank. In antwoord op het vraag van, uh, van meneer Geurts, van ja, hoe gaat dat systeem nou draaien... Uh, ja, ik, ik kan me voorstellen dat u, dat u, dat u uh, enigszins ongeduldig bent. Maar ik denk dat we ook in beschouwing moeten nemen... dat we hier praten over ontwikkelingen... die in 10, 20 jaar op een bepaalde manier gegroeid zijn. Er is tussen, tussen ketenpartijen, alle ketenpartijen op Brussel's niveau... is, is vanaf nou, het hele jaar 2011 is onderhandeld. Dat heeft geleid tot gezamenlijk gedragen principles, die gedragscode, dat was eind 2011. Toen is er vervolgens door diezelfde partijen lang en breed eh, onderhandeld over een zogeheten framework, hè, van hoe gaan we dat dan handhaven, monitoren, et cetera. Dat heeft heel wat tijd gekost. Inderdaad hebben de boeren uiteindelijk gezegd, nou ja, wij, wij, wij zetten onze handtekening niet, maar ze blijven overigens wel langs zij, ze blijven wel betrokken, hè, want ze zijn niet tegen het systeem, maar ze zouden liefst hier en daar een, een, een, het wat, nog wat scherper zetten. Nou, dat is hun goed recht. Um, uiteindelijk is, ik meen 16 of 18 september, is dit systeem met de complimenten van de Europese Commissie is dat gelanceerd. Uh, is die, is die, is die registratiesite ook geopend en is er een lijst bijgevoegd van een aantal uh, ondernemingen die een intentieverklaring hebben getekend. Het klopt, als je kijkt wie zijn er nu echt geregistreerd, dan gaat het om zes bedrijven, waaronder Nestlé, niet de kleinste uh, het is wel van belang, denk ik, dat, je, dat we moeten zeggen... dat in die hele systematiek van dit supply chain initiatief... betekent een intentieverklaring afgeven... dat je vervolgens in je eigen bedrijf een heel uh, circus opstart om te garanderen dat die handtekening die je uiteindelijk gaat zetten, dat dat ook wat betekent. Dat betekent dat zeker die grote ondernemingen, en, ik, en ik, toevallig was ik vorige week bij Unilever, die naam mag ik ook wel gebruiken, dat die al een aantal maanden bezig zijn met een heel compliance programma. Van, ze hebben honderden partijen die ook inkopen, van wie moeten weten dat wij ons gaan uh, conformeren aan die principles. He, er, zijn, er zijn learning tools en van alles en nog wat is opgetuigd... daar gaan, je, daar gaan maanden bij heen bij grote bedrijven. Dus, dus uh, het, het is te gemakkelijk om te zeggen... van, nou, hebben ze nou nog niet die handtekening gezet? Want die handtekening is niet verblijvend. Doe je mee met het systeem... dan teken je ervoor dat je compliant bent en net als voor mededinging... betekent dat dat die, part, dat die bedrijven interne programma's op moeten zetten... Om, eh, om, om, om die handtekening ook enige betekenis te geven. Voor MKB-bedrijven is er uiteraard een lichtere toets... Eh, maar eh, het is niet zomaar vrijblijvend meedraaien in het hele systeem. Dus ik weet van een aantal grotere bedrijven die zijn druk bezig... en ik verwacht dat in de komende maanden een aantal eh, andere bedrijven... Eh, ja, dat dat langzaam zal groeien. Wij in Nederland zijn bezig met een reeks van bijeenkomsten... om ook Nederlands bedrijven bij dit hele systeem te betrekken. Van waar gaat het om? Hoe moet het gaan werken? Wat moet je intern allemaal doen? Dus het gaat langzamer dan ik en u zouden willen. Maar uh, um, uh, wij kunnen niet anders dan op dit moment enigszins po positief zijn... dat, dat, dat dit gaat uh, uh, draaien. Nou, dan is de vraag natuurlijk van... Als er zich iets voordoet, gaat die stuurgroep en eventueel die, die uh, ik zou maar zeggen, die hogere beroepsinstantie, die Europese Governance Group, gaat die doen wat die moet doen? Ja, dat zullen we moeten zien. Dus dat, en, en dan zullen we ook moeten kijken van als dat niet snel genoeg gaat of niet, niet robuust genoeg blijkt, dat, dan, dan zullen we dat moeten, moeten opschalen. Of dan zal er misschien overheidsinmenging moeten komen. En dan kom je op een mixed systeem, denk ik, waar, waar al naar uh, uh, verwezen is. Uh, maar ik denk dat je toch moet zeggen. Alles wat er nu de laatste paar jaar gebeurd is... Hè, en ik draai ook zo'n 15, 20 jaar mee... dan zeg ik, nou, dan is er heel wat gebeurd in de laatste jaren... om dit op de agenda te zetten... en niet het minst ook de betrokkenheid van uw Kamer daarbij. En ik zie gewoon voorzichtig... dat dat in de praktijk wel wat gaat betekenen. Hè. Bedrijven maken zich hier nu druk om... en vijf jaar geleden of zeven jaar geleden... keken ze er niet eens naar, bij wijze van spreken. Dus er is wat aan het draaien voorzichtig. Zijn we er al? Dat durf ik niet te zeggen. Maar er is wel enige reden om daar wat optimistisch over te zijn. Dat in antwoord op uw vraag. En de tweede vraag van meneer Verhoeven... ja, verkoop met verlies... ja, eerlijk gezegd, dat is, niet, dat, dat is op geen enkele manier verboden... in Nederland, in de Nederlandse systematiek... Hè? in België wel, maar in Nederland niet. Uh, dat valt eigenlijk buiten de scope van de gedragscode. Uh, de gedragscode ziet eigenlijk maar op één ding... dat partijen op een nette manier overeenkomsten sluiten... en dat ze zich daaraan houden. En verder... Ik zeg, ja, Ik Dat klinkt misschien weinig ambitieus, maar verder gaat, gaat de gedragscode niet. Dus ik zou best uh, met u nog een hele discussie willen opstarten... of we niet iets zouden moeten doen aan verkopen onder de kostprijs. Dat is een hot issue. Dat is zoveel jaar geleden ook al eens langsgekomen. Heeft het toen niet gehaald. Ik weet dat het in België wel verankerd is in de wetgeving. Wij krijgen daar ook wel vragen over. Maar voor mij is dat een issue dat even buiten de, de, de code valt. Het, zit, het, het geldt niet als een unfair commercial practice in, in, in dit land in ieder geval. Kunt u er dus op ingaan over de wenselijkheid van verbod op verkoop onder de productieprijs? Nou, ik, uh, ik zie dat met name in deze tijd, waar, waar er enorme prijsdruk is van alle kanten, uh, zie ik dat er hier en daar uh, uh, uh, producten onder de inkoopprijs worden verkocht. Reden, als ik vraag fabrikanten waarom doe je dat nou? Hè? Want het zijn vaak producten waarvan je denkt gaat het in hemelsnaam om, dan is de antwoord ja, dat zijn vaak toch, omdat wij in het consumentenmandje anders niet goed scoren, hè, van de consumentenbond of de radars of de kassa's, hè, dat, is, dat is vaak het druk element wat daarin in meespeelt. En dat is voor de supermarkt niet erg, hè, want die verliest op een klein product een, een klein beetje marge, maar voor de betrokken fabrikant is het uiterst vervelend. En uh, dat, het gebeurt hier en daar, niet op grote schaal is mijn indruk, maar hier en daar, uh, en uh, wij hebben als FNLI een jaar of uh, tien geleden hebben wij geprobeerd hiervoor uh, te lobbyen en het zover te krijgen. Maar het is toen niet om, om dat, net als de Belgen, om dat in de wetgeving te verankeren. Ander punt is dat het in de praktijk. Hè, wat, wat is nou precies? ...onder de inkoopprijs blijkt in de, in de praktijk heel moeilijk af te bakenen. Dat is niet zo zwart-wit. Ja, dat is, dat is een hele ingewikkelde, blijkt. Hè. Dus daar kan je dan nog... Kijk, er zijn natuurlijk extreem duidelijke gevallen... ...waarvan je zegt, je zit nu echt 30% onder de inkoopprijs. daar is geen twijfel over. Maar om dat heel scherp te krijgen, weten we ook uit Frankrijk, is lastig. Dus, dus, dus ook daar geldt weer... ...als het met een heel simpel wetje glashelder op te lossen was... ...dan zou, zouden wij daar absoluut voor pleiten. In de praktijk blijkt dat weer niet zo, uh, zo eenvoudig. Maar op uw vraag van, nou ja, het komt voor. Vaak bij nou ja, producten waar je niet zo snel aan denkt. En uh, het is voor de betrokken leveranciers heel vervelend. Dat, uh... Ja, meneer Geert. Nou, nog even een aanvullende vraag, meneer aan Boest: uh, Terecht wat u zei straks, van, uh, het is niet alleen agrofood, maar het gaat verder. Ja, ik word ook benaderd door de niet dealers die een probleem hebben om onderdelen te krijgen voor de auto's die hun repareren. Dus het gaat veel verder. En ja, ik ben ongeduldig, dat klopt ook... We zijn al heel veel jaren daarmee bezig. Eh, maar ik begreep dat wat in Nederland gaat draaien of ging draaien... FNL, LTO, CBL... dat daar gelijk een casus opgepakt zou worden, de Plus-supermarkten. Kunt u me aangeven of die casus al opgepakt is? Nou, het is uitgebreid over die casus gesproken. Het, het punt is wel dat de, de Plus-case... Eh, dat dat, eerlijk gezegd, voor zover mij bekend... dat dat bij een brief is gebleven... ...en niet bij de uitvoering daarvan. Daar heb ik geen enkele uh, uh, uh, indicaties van. Het was uh, dus... Een ander punt is even puur, hè, en, en even, dat, dat klinkt wat formalistisch... ...maar dit is allemaal net gebeurd voordat de hele systematiek is gaan draaien... ...en zonder dat de partijen geregistreerd zijn, et cetera, et cetera. Dus de formele procedure kan nog niet eens uh, uh, zijn weg vinden. Meneer Verhoeven, naar aanleiding van uw antwoord. Precies, want waar het natuurlijk om gaat, denkt u nu dat dit soort handelswijzen, handelspraktijken vanuit de supermarkten dan vanaf nu minder gaan voorkomen? Dat ze zich daadwerkelijk beter gaan gedragen? Want ik bedoel, ja, u zegt dan wel van ja, de brief is niet tot uitvoering gebracht. Dat die verstuurd, had, dat die verstuurd is, vind ik al uh, over de... Schreef. Meneer Poerstra. Ik verwacht dat partijen inderdaad veel beter dan voorheen op hun tellen zullen letten. En daar zijn ook wel enkele aanwijzingen voor. Wat ik er tegelijkertijd wel bij moet zetten... Dat, hè, dat betekent dus dat je je in die zin fatsoenlijker gaat gedragen. Dat je zegt van ik heb een jaar overeenkomst en die dien ik netjes uit... Dat dat niet wil zeggen dat het onderhandelingsspel over de jaren die volgen, dat dat minder hard zal worden. Hè? Het enige is dat je meer uh, zekerheid hebt over de afspraken die je met elkaar sluit. Hè? En dat die niet uh, tussentijds worden, uh, uh, worden opengebroken. Maar het, het, het harde onderhandelingsspel, dat wordt door die gedragscode niet, niet, niet, niet minder. Hè? Het enige is, de onderhandelingen zullen plaatsvinden op, op, op de plek en de tijd waar ze... Waar ze horen. Maar die gedragscode heeft niet als verwacht doel dat de concurrentie minder hard zal worden. Dat gaat, het, dat gaat die code niet, niet aanpassen. Het is meer van het gaat over het fatsoenlijk zaken doen met elkaar. Op fatsoenlijke manier overeenkomsten sluiten. Zorgen dat je, wat je afspreekt, dat je daar ook op af kan gaan als partij. Dat is, wat die, wat, dat is de scope van deze overeenkomst. Daarnaast zijn er misschien nog allerlei andere problemen. Maar de, de, de scope van die gedragscode is eigenlijk. Uh, helder en, en fatsoenlijk contracteren en partijen daarop aan kunnen spreken. Hm. Hartelijk dank. Ik kijk even naar de klok um, en ik leg de collega's het volgende voor. We kunnen um, nog een, een tweede ronde doen. Wat we eventueel ook zouden kunnen doen is de twee vorige gasten uitnodigen uh, aan tafel en dan um, uh, u allen nog in de gelegenheid stellen om hen vragen te stellen en wellicht op elkaar te laten reageren. Is het CLB al in huis? Dat is een hele goede opmerking. Ik kijk, nee, die is nog niet aanwezig. Um, dan blijven we bij het huidige format. Dan stel ik u de gelegenheid uh, om een, uh, een tweede vraag uh, te stellen aan uh, de heren hier aan tafel. En ik begin bij mevrouw Gesthuizen. Ja, voorzitter. Ja. Um, ik zou dan toch nu een uh, vraag willen stellen, denk ik, aan hoor, meneer uh, Lans... Dan moet ik geen westen met mijn eigen aantekeningen. Ja. Um, want ik, ik wil even een heel goed beeld krijgen van die markt. Ook om goed te kunnen duiden waar nou precies het probleem zit. Is er sprake van overproductie in de paprikamarkt? markt? Bedoel, is het voor leveranciers of, of voor afnemers ook gewoon zo gemakkelijk om uh, te shoppen? En uh, van hoe kun je die paprika's überhaupt halen? Omdat u al zei: van als ze niet bij ons halen, dan halen ze wel uh, ergens anders. Ik denk dat u even moet wachten hoor tot, uh, tot u uh, antwoord gaat geven. Um, en ik, ik sluit me ook toch nog een beetje aan bij de vraag die, uh, zoals die door de heer Verhoeven heeft gesteld, niet dat ik nou van u verwacht dat u hier een pasklare oplossing uh, presenteert, maar uh, er, er zal iets moeten gebeuren om zo'n negatieve spiraal uh, te doorbreken, waarbij je steeds maar naar beneden uh, uh, glijdt als uh, leverancier. Dus zonder dat er met afspraken mag worden gewerkt, kan ik me voorstellen dat u toch iets zou zien in het in de suggestie die ook al door mevrouw Vossen werd gedaan, om als leveranciers wat meer te mogen samenwerken. Om in ieder geval te voorkomen dat, er, nou, dat u zover naar beneden duikelt dat het überhaupt niks meer, hè, dat het geen zin meer heeft om te ondernemen, bij wijze van spreken. Kunt u daarop reageren? Zo dadelijk, dank u wel. De heer Geurt. Ja. Ik heb nog een vraag aan de heer Rijmakers. Ik hoorde de vertegenwoordiger, meneer Boerstra van Evenenlie, zeggen van ja, het is niet tot de uitvoering gekomen, die brief van die supermarkt. Um, um, en wat bij mij dan wel blijft hangen is um, waarom durven um, um, ondernemers, uh, laat ik breed pakken, leveranciers, die misstanden niet uh, te melden. Um, de druk, de druk die op ze gelegd wordt, oneerlijke handelspraktijken zoals we vanmiddag overgesproken hebben, hoe grote inkopers met hun omgaan. Ik, ik proef dat meneer Van der Lans en ik snap dat ook wel hoor, maar ik probeer het toch ook bij u nog eruit te krijgen. Meneer Van der Lans, best wel wat voorzichtiger te melden hoe dat nou uh, daar aan toe ging. En Ik snap dat als ondernemer ook, want als je dat hier aan het publiek doet, is het ook gebeurd met je handel. Uh, misschien dat u vanuit uh, uw koepelorganisatie daar wat makkelijker over kunt spreken. Van waarom durven mensen dit niet? Want dit is toch wel een. Uh, ze komen zich wel anoniem bij ons als Kamerleden meld, althans bij mij. Ik heb er al een heel aantal gehad. Uh, die ook met voorbeelden komen. Individuele cases. En ik zoek daar de rode draad uit van hoe kunnen we dat toch uh, hier vanuit de Kamer aanvliegen. Om dat toch wel wat moeilijker te maken. Aan u de vraag. Ik hoop dat u begrijpt. Hartelijk dank, mevrouw Vos. Nou, ik zit gewoon met zwarte wachten op het CBL eigenlijk. dus... Ik heb nou, niet zoveel vragen meer aan, aan deze partijen. Dus Oké, okay. de heer Verhoeven. Nee, ik ben ook nooit zo'n voorstander van de tijd volpraten. Uh, ik ben gewoon heel benieuwd wat de, partijen, uh, wat de partijen willen dat er gebeurt... op het moment dat, dat de gedragscode zijn werk niet doet... Wat er, dan, uh, wat er dan zou moeten gebeuren. Maar goed, dat is wel vooruitlopen op... Aan de andere kant, we hebben lang genoeg gezien dat er een situatie aan de gang is waarvan ik denk dat het misschien iets te naïef en optimistisch is om te denken dat de gedragscode daar alle veranderingen in brengt. Hartelijk dank. Ik begin met de meneer Van der Lans. Op uw vraag over overproductie is eigenlijk ja, want de, de, de, de prijs zit onder de kostprijs. Maar of dat 100% waar is, weet ik niet. Nou ja, is overproductie of er is eigenlijk te veel aanbod, waardoor de prijzen zakken, dat het onder de kostprijs komt, is eigenlijk de normale marktredenatie is ja. Maar voorlopig worden ze wel allemaal verkocht. En blokpaprika's en tomaten. Het wordt maar minimaal gestort. Dus de, de, de, het product zoekt, zoekt toch de klant. Of de klanten eten toch de producten. Want anders zou het weggegooid moeten worden. En dat gebeurt wel sporadisch, maar niet. Maar dat komt natuurlijk gewoon omdat weggooien nog een slechtere deal is dan met verlies verkopen. Ja? Ja. Maar dat mag ook weer niet. Dat mag ook niet? Je mag niet. geen product weggooien, uit de markt halen. Als je met de telers afgesproken dat een product uit de markt halen, mag dat niet, want dan staat er een te ja, u bedoelt te zeggen als kleine, zeg, kleine partijen zich bundelen in een coöperatie, ben gebonden aan allerlei regels. Terwijl één een, een grote partij onder druk zegt, er is er niks aan de hand. Ja. Maar dat is het klassieke probleem bij dit onderwerp. Als kleine partijen hun krachten bundelen, dan, dan, is, het, dan is er sprake is van... De uh, we ja. Paprika hebben we het gezien. Ja. Probeerde de, de, voor de telers een, uh, nog een boterham te, te verdienen. Ja. Dat mag, mag niet. Helder. Ja, dat is het klassieke probleem. Helder. En uh, waar komen alle Paprika's vandaan? Uit heel de wereld. Want dat is ook, ook het, het, het personeel, wat wij in de tuinbouw, is eigenlijk laaggeschold, mag niet, niet te veel kosten. Dus ja, je gaat toch zoeken. Er mag geen, eh, laten we het maar noemen, de Bulgaren mogen het liefst niet hier komen. Van ons hoeft dat ook niet, als wij de producten normaal betaald krijgen. Maar het product mag wel uit Bulgarije hier naartoe komen. De mensen mogen niet komen, maar de producten wel. paprika's of tomaten. Even uh, naar aanleiding hiervan, ik had vanochtend een gesprek met iemand uit de tuinbouwsector en die gaf aan dat tot augustus de prijzen dit jaar heel redelijk waren geweest, maar dat door de situatie rondom frescue en dreigende rechtszaken, dat daarna de prijzen enorm ingestort zijn en dus onder de kostprijs terecht zijn gekomen. Klopt het dat u tot augustus wel goede prijzen uh, heeft gehaald? Wils tot juli, augustus, begonnen de slechte prijzen. En ik geloof niet dat dat in het Fresco wel zit. Wa waardoor was het in één keer dat het veranderde in, in juli of augustus? Aanbod. We zijn natuurlijk afgelopen jaar heel laat gestart in het voorjaar, dat hele koude voorjaar. Dus de productie is allemaal wat later gekomen. We hebben een mooie zomer gekregen en dan loop je weer in de productie. Ga je inlopen. Een ja, aanvullende vraag stellen, voorzitter. Heel even over, over dat vorige punt nog. Want dat intrigeert me wel. U zei van ja, je mag het niet zomaar uit de markt halen. Maar betekent dat dus feitelijk ook dat je uiteindelijk als leverancier toch moet leveren? Dus als je zegt van. Je kunt, je kunt niet zeggen van, nou ja, dan lever ik, ik. krijg overal een slechte prijs aangeboden. Dus ik lever maar gewoon helemaal niet. Dat kan niet. Dat kan wel. Dat kan wel. Dat kan ja. wel. Alleen je mag niet Alleen vooraf mag bepalen, niet we medica's. produceren minder. De hm. ja, ruimmakers. Met betrekking tot de vraag op de misstanden en de misstanden melden. In de boonkwekerij ligt het iets anders dan bijvoorbeeld in de paprikas... ...omdat wij in de boonkwekerij wel in staat zijn om de productie en de, de, de afzet beter op elkaar af te stemmen. Dat doet vaak wel een jaar pijn als het ergens wat tegen zit, maar er zit ook weer groei op anderen. Vaak hebben we een breed sortiment, dus we kunnen daar een beetje beter mee, mee omgaan. Die prijsdruk is er bij ons niet... Wat er wel gebeurt is uh, dat er uh, met name in de claimcultuur, uh, noem ik het dan maar even, gewoon misbruik gemaakt wordt van situaties die te maken hebben met bijvoorbeeld een uh, koud voorjaar, zoals afgelopen jaar, waarbij een product net niet op tijd klaar is, uh, terwijl het contract een jaar van tevoren afgesloten uh, is. Men het net niet haalt op een halve centimeter en vervolgens de keten kijkt waar kunnen we het meeste uithalen, uit, uit schadeclaimen of uit het draaien van het product. Um, Waarom uh, zoveel problemen met het melden van die misstanden? Om mijn eigen bedrijf als voorbeeld uh, te nemen. Ik heb alle contracten met ketens heb ik, uh, uh, afgestoten. Alvorens ik voor LTO dit dossier opgepakt heb. Omdat ik wist dat op het moment dat ik dit op zou pakken als bestuurder. En ik doe daar ook maar gewoon uh, part-time uh, erbij. Ik uh, keihard afgerekend zou worden in mijn uh, eigen bedrijf. Dus dat is de feitelijke situatie. En die hele lijst van namen die u uh, uh, toegestuurd gekregen hebt... daar heb ik eigenlijk allemaal mijn uh, contracten uh, beëindigd... en uh, een andere markt gekozen. Maar dat is de sfeer. Dat is wat de u, sfeer. Wat, dat was volgens mij ook uw vraag. Ja. Van, waarom meld je het niet, dan word je keihard afgerekend. Vandaar, ja. Keihard afgerekend. En vandaar ook dat ik uh, op het moment dat ik een uh, geschil heb met een specifieke afnemer en er is een arbitragezaak, is dat geen probleem. Want dat mag iedereen weten en dat gaat over één issue. Maar op het moment dat ik in bredere zin de handelspraktijken uh, aan de orde stel... dan wordt het een heel ander verhaal. En dan worden we daar ook gewoon op afgerekend als, uh, als afnemer zijnde. Dus vandaar uh, die anonimiteit, als we dus, zeg maar, het wat breder gaan leggen. Want het is uh, voor een bedrijf... Uh, en daar worden echt daar, daar, daar, ja, daar kan ik voorbeelden van geven dat... Uh, het ging mijn voorstellingsvermogen ook te boven toen ik er echt in dook. Maakt gezinnen kapot. Hartelijk dank. Um, ik stel voor dat wij uh, even schorsen totdat uh, uh, de heer Jans van CBL uh, uh, zijn opwachting hier maakt. En op het moment dat hij binnenkomt, uh, we ook uh, dan beginnen. Dus uh, het vriendelijk verzoek om allen in de buurt van deze zaal te blijven.